Mladic wil de zitting boycotten omdat hij zijn eigen team van advocaten nog niet heeft samengesteld. Hij neemt geen genoegen met de advocaat die het hof hem tijdelijk heeft toegewezen. De Serviër Novak Djokovic heeft de finale van Wimbledon gewonnen. Hij versloeg de winnaar van vorig jaar Rafael Nadal in 4 sets. Djokovic is vanaf morgen de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Het is voor de Servier zijn derde Grand Slam titel en zijn eerste zege op Wimbledon.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 Luisteraars. Welkom bij Inspiratieradio. Ik ben Herman Harms en ik presenteer vanavond samen met Mario van der Linden het programma van Inspiratieradio. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt verzorgd door Rob Spruit. Uh, we hebben vanavond een uh, hele mooie gasten. Uh, ja, qua persoonlijkheid is echt uh, een hele sterk Sterk iemand, het is Inge van Duin en zij is de oprichter van bewustzijnscentrum Villa 533 in Vijfhuizen. Ze heeft daar een eigen praktijk, Shining Flower, en is medevernoot van een startende onderneming Orbicio voor bedrijfsuikjes met een spiritueel karakter. Inge heeft na een loopbaan in de financiële wereld, want ze is namelijk ruim twintig jaar werkzaam geweest als hypotheekadviseur, het roer geheel omgegooid. Op 14 februari 2010, dat is Valentijnsdag, dus het zal niet voor niks die datum geweest zijn... heeft ze na een grote verbouwing de deuren geopend van het voormalige Groene, bouw, groene Kruisgebouw... in het, voor het Bewustzijnscentrum Villa 533 aan de Kromspieringweg 533 in Vijfhuizen. In Villa 533 zijn meerdere praktijkruimtes die verhuurd worden aan verschillende therapeuten. De onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... Vila 533, ja het kan niet anders, het is al een paar keer genoemd. De praktijk Shining Flower. Startende onderneming Orbisio. En Wie is Inge van Duin. En natuurlijk besluiten we uh, met een mooi gedicht voorgelezen door onze gasten. Uh, we gaan nu naar het eerste muzieknummer. Dat is uh, Lonely Boy, Andrew Gold. Uh, ja, alleen, eenzaam maar niet alleen. Koningin Wilhelmina heeft daar een uh, boek over geschreven. Robert Long heeft het gehad over de stad is groot genoeg om eenzaam in te zijn. En ik ben benieuwd. Wat, uh, wat we nu te horen krijgen. Welkom kom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Inge van Duin van Villa 533 in uh, Vijfhuizen. Uh, 533 uh, is een, een, een gebouw, een, een, ja, een, een voormalig groene kruispost heb ik begrepen. Wat ja. jij hebt omgetoverd Inge tot een uh, spiritueel centrum. Zeg ik dat goed of, of heb je liever dat andere woord uh, bewustzijnscentrum? Maakt niet uit wat, uh, wat je zelf het prettigst vindt. Ja, het is een uh, gebouw wat uh, aan de voorkant het uh, Groene Kruisgebouw is... Uh, waar een wijkverpleegkundige heeft gewoond, uh, jaren, de wijkverpleegkundige van uh, Vijfhuizen. En daarachter is, een, um, ja, is dus een grote ruimte en kleinere ruimtes voor waar nu de dus therapeuten in zitten... en wat als laatste gebruikt is door de huisarts van uh, Vijfhuizen. En het consultatiebureau heeft daarin gezeten, dus daar hebben altijd mensen in gezeten ja, die... Iets voor mensen deden. Dus goede, goede energie. Ja, absoluut. Ja, en je verhuurt die ruimtes aan uh, allerlei uh, disciplines. Ja, verschillende therapeuten zitten daar. En uh, in de grote zaal worden ook uh, allerlei lessen gegeven. Zoals yoga heb ik ja, begrepen. Ja, yoga. Shineng Shikong. En, uh, ja, dat, ja, zo dat is zo'n heerlijk woord. Hè? Kun je het <laughs> nog één keer zeggen. Shineng Shikong. Oké, ja. Ja, um, ja ook transdance. Ja, aanstaande donderdag hebben we een transdansavond. Uh, en uh, dat is eigenlijk voor het eerst bij ons. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat gaat lopen. Maar we hebben er heel veel zin in. Ja, ik heb het zelf een keer gedaan in uh, Vindhorn. Dat was geblinddoekt. En dan uh, met live muzikanten. Dus er was dus geluid vanuit de speakers en dan waren er ook trommelaars, ratelaars enzovoort. Is dat zoiets wat ik me daarbij moet voorstellen? Ook? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik heb het zelf, uh, ga ik het ook voor het eerst meedoen. Uh, maar uh, Mark Hoek geeft het. Uh, en hij oh, dat is doet... een bekende shaman. Mark. Ja, ja, dat klopt. Okay. En hij doet dat uh, ja, dus al heel veel. En er zijn dus ook mensen van zijn les die, dat, uh, die nu meekomen doen. En ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, bij ons uh, gaat. We willen er veel zin in. Ja. En kan je uitleggen in zo'n zo groot gebouw, dan zijn er zijn dan een aantal, uh, zijn het hokjes of zijn het kamers? Of, ja, ik kan me daar niet een voorstelling uh, bij nou, geven. Het zijn um, drie wat kleinere praktijkruimtes, maar wel hele, hele mooie praktijkruimtes. Uh, um, zo, zo ziet iedereen dat ook. En het is allemaal na de verbouwing ook uh, ja, gewoon heel mooi geworden. En um, er is een wat grotere praktijkruimte. En daarnaast heb je dus een hele grote zaal, waar dus of een grote zaal, 55 vierkante meter. En daar worden dus die lessen en workshops gegeven en lezingen. En dan is er nog een winkeltje wat we hebben. En dat is ook een ontmoetingsruimte. En daar ben ik eigenlijk altijd aan het werk. En daar kunnen mensen binnenlopen. En daar gaan de therapeuten die ook ja, daar vaak even met elkaar wat drinken en overleggen. En dat is denk ik ook ja, ons sterk punt. Dat ja, je kan iemand met, uh, met een stuk voeding begeleiden, maar soms is het ook handig om ze een stukje in het emotionele uh, te begeleiden. En dan zijn daar weer andere therapeuten voor, voor dus door, zo kunnen we met elkaar heel mooi samenwerken. Ja. Jullie overleggen ook met elkaar als ja. er iets uh, met, met iemand is, of, uh, ja. oh. dat is wel mooi, want dan ja. heb je natuurlijk heel veel steun aan elkaar. Ja, absoluut. Hmm, ja. je, je hebt ook een mooi terras erbij. hè? Ja, dat we hebben ook een mooie tuin erbij. Z oh, het is buiten? Ja, we oh, heerlijk. Buiten, ja. En alle praktijkruimtes komen daar ook op uit. Dus ze kunnen lekker luchten. En uh, ja, lopen twee konijnen in rond. Dus oh, ja? vooral kinderen vinden dat altijd prachtig. Heb je die zelf aangeschaft? Of zijn ja. die aankomen lopen? Nee. Ja. Ja. Ik heb zelf uh, uit een opvang uh, gehaald. Okay, ja. Ja. Nou, je hebt het net over kinderen. Uh, er zitten ook twee kindertherapeuten. Hè? Wat wat, dat? Wat doen die precies? Wat, wat, uh... Ja, eigenlijk werken we allemaal met kinderen. Um, maar de kindertherapeuten die, die zijn natuurlijk ja, alleen maar eigenlijk met kinderen bezig. Um, eentje doet de matrixcoaching. Dus die begeleidt kinderen vooral als ze problemen hebben op school met, uh, met lezen en rekenen. En de andere kindertherapeut die um, ja, is meer met uh, psychische problemen waar de kinderen tegenaan lopen. Maar verder, ja, ook de natuurgeneeskundige werkt veel met kinderen en ik, werk, ik zelf werk veel met kinderen. Maar je zegt bij de eerste dat problemen uh, probleem met rekenen en, en lezen. Is dat uh, dyslexie? dyslexie? Ja, ja dat ook aan te denken. Met beelddenken. ja. ja. ja. Okay. Klopt. En dan worden ze gewoon begeleid of uh, worden ja. ze daardoor met, met met medicijnen of is het alleen maar nee, nee, met nee. geestelijke <laughs> ja, kracht en begeleiding? Uh, ja, wat holpen. ik ervan weet wat zij doet is um, um, is dat ze eigenlijk de kinderen heroriënteert. Ze leren ooit het alfabet en dat slaan ze op in hun in hun, ja in hun geheugen. Maar soms hebben ze het niet zo handig opgeslagen en is het wanneer je dat even opnieuw gaat bekijken en dat uh, onder de loep neemt met ze dat ze daardoor veel makkelijker gaan lezen. En, uh, dus het kan wel, het is niet zo dat je daar toch aan vast, dat je als je dat hebt, dat je dat ook blijft hebben. Door deze behandeling zou het dus wel kunnen zijn dat je weer ja, normaal tussen aanhalingstekentjes kan gaan lezen. Ja, dat zou kunnen, ja goed. Wat is lichaamsgericht werk? Er zit ook een praktijk voor lichaamsgericht werk. Is dat ja. massages gewoon? Nee, het is een soort haptonomie. Oh. Het is iemand die echt vanuit het lichaam uh, voelt en um, ja, daar dus kijkt van hey, waar zitten blokkades en emotionele blokkades voornamelijk. En um, je verhuurt de ruimtes uh, ook als flexplek? Ik bedoel, uh, ik weet bijvoorbeeld dat Hanneke Hoppenbrouwer bij jou uh, tarotlessen uh, geeft. Ja. En ja, dat is maar één keer in de zoveel tijd. Uh, hoe werkt dat dan? Ja, dan huurt ze vooral de grote zaal en de grootste praktijkruimte. Die worden ook uh, in, uh, in dagdelen verhuurd. Ja, dat klopt. Nou, leuk. Waarom ben je dat eigenlijk gaan doen? Want de financiële wereld is toch wel totaal wat anders dan de spirituele wereld? Ja, van de ene kant wel, maar er zit ook wel linken. Wat ik zelf altijd heel erg prettig vond in de financiële wereld was om mensen te begeleiden. Um, ik was voornamelijk hypotheekadviseur en ja dat is best een hele stap voor mensen om een huis te gaan, uh, gaan kopen en de financiering die daarbij hoort. En ik vond het altijd heel prettig als dat ook op een ja, hele persoonlijke manier gebeurde. Dus, en ik vond dat zelf ook altijd heel erg fijn. Dus in die zin ben ik ook daar wel heel veel met mensen bezig geweest en was dat ook mijn passie wel. Dus was eigenlijk uh, meer de emotionele begeleider bij een hypotheek, zeg maar. Ja, dat hoorde er ook wel bij. Ja, of Dat komt erbij eigenlijk. Of ik deed dat erbij, dat weet ik niet. Het is toch een hele grote stap om ja. een uh, huis te kopen en dan zoveel Precies. geld eigenlijk uit te geven aan iets uh, waar ja. je gaat wonen. Ja, absoluut. Woon je er ook? Ik bedoel, in ja. dat het huis? Ik bedoel, ja, het ik woon iedereen kijken. Je... Waar de wijkverpleegkundigen gewoon, daar woon ik. Oké, okay. uh, ja. Ja, grappig. Heb je, um, in die, wat is jouw taak eigenlijk in, in, in dat gebouw? Is dat het begeleiden, het organiseren? Of dat begrijp ja, steeds... Voor uh, Villa 533 is het zo dat ik inderdaad um, ja, eigenlijk uh, alles achter het scherm. Dus uh, het winkelgedeelte doe ik. Maar ik doe ook uh, de nieuwsbrief die verstuurd wordt. Uh, de workshops. Uh, een aantal doe ik zelf. Maar er zijn ook heel veel mensen die de zaal willen huren. En dan wil ik altijd van tevoren contact met die mensen. Het moet voor mij goed voelen, de mensen die daar komen... En ik zeg van ja, daar sta ik achter. Want zij vertellen dat, dat zo is mijn visie ook. Dus dat zijn uh, heel veel overleg dat je hebt. Dus, maar dat is het geheel voor Vila 53. Ja, het is eigenlijk meer het, uh, het management toch. Kan ja. ik het zo noemen wat, ja. uh, wat dat is. En, maar je hebt ook iets. Uh, dat is niet het enige, hoorde ik. Ja, ik ben er nu even... Normaal kan ik me voorbereiden, maar nu moet ik even <laughs> iets bedenken. Nou, dan dus, dan... Mario als vliegende keep ingezet. Zou jij uh, uh, je e-mailadres willen noemen, Inge, waar je uh, je voor die nieuwsbrief kunt aanmelden waar je het net over had? Uh, ja, dat is uh, villa 533 at live .nl. En fila533, dat schrijf je fila, dat is V-I-L-L-A En dan 5, dat is geschreven, dus V-I-J-F En dan 33, dat zijn cijfers. En ik vroeg me altijd af, waar komt die naam vandaan? Maar toen ging ik verder kijken, toen dacht ik, ja. Het huisnummer. Het huisnummer. <laughs> ja, ja, dat en was en heel ook, leuk. 533 is ook een, natuurlijk een heel mooi getal. Het getal van transformatie en het meestergetal. Dus, uh. ja, ja. Ah. Okay. Um, we gaan verder met een stukje muziek. Um, ja, Inge, jij hebt het zelf meegebracht. Het is uh, een nummer van een vrouw waar ik heel veel respect voor heb. Dus ik uh, ben benieuwd wat jouw motivatie is, waarom je haar gekozen hebt... En vooral dat nummer, de titel van dit nummer is ook nogal... Uh... Ja, nou het nummer heb ik eigenlijk voor het eerst gehoord in een workshop die ik uh, bij ons gedaan heb, um, die uh, Brenda heeft gedaan. En um, nou, toen sprak die tekst mij heel erg aan. En um, ja, vandaar dat ik daarvoor gekozen heb uh, nu om deze hier te laten horen. Omdat het erom gaat van dat je inderdaad iedere dag zelf de keuze hebt om je leven te veranderen. Dat je niet hoeft te blijven hangen in dingen die uh, voor jou niet meer goed voelen. De luisteraars branden van nieuwsgierigheid, want je hebt de naam en de titel nog steeds niet genoemd en ik ook niet het uh, nummer heet LEF en het is uh, van Karin Bloemen En had verstand van zaken, oogste bijval op de beurs en in de kroeg. Iedereen wist deze jongen. Karin Bloemen. Het is een prachtig nummer. Het is een prachtige vrouw. Ik heb haar mogen ontmoeten en een optreden bijgewoond van haar in Holland Casino hier. Uh, ik heb toen een gesprek met haar gehad. Uh, ze was toen net buiten haar schuld failliet geraakt. En ze zei toen tegen al haar medewerkers van we kunnen met de show stoppen. Maar jullie kunnen ook allemaal net als ik de schouders eronder zetten. Dan hebben we allemaal nog werk. En dan kunnen we allemaal nog wel iets minder maar doorgaan met alles wat we hebben staan. We hebben de boekingen geboekt. Dan worden de schouwburgen niet uh, de dupe ervan. En ze is dus doorgegaan. En wat ik ook uh, van haar zo apprecieer is dat ze dus uh, de zorg van de kinderen van haar zus. Haar zus is overleden. En zij heeft toen onmiddellijk gezegd, de kinderen komen bij mij. En die wonen dus bij haar. Ik heb echt meer dan respect voor, uh, voor Karin Bloemen. Dat wil ik toch nog even toevoegen aan jouw uh, muziekkeuze, Inge. En daarom kan ze waarschijnlijk ook zo'n tekst zo, ook zo mooi over laten komen. Ik denk het. Het is echt een, een kanjer. Ja, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben als gasten Inge van Duin. Zij is oprichter van bewustheidscentrum Villa 533 in Vijfhuizen. En uh, zij heeft een eigen praktijk, Shining Flower. En is medevernoot van een startende onderneming, Orbicio. Voor bedrijfsuitjes met spiritueel karakter. Um, Orbitio, dat vind ik klinken als obibio. Maar daar gaan we het straks een beetje over hebben. We gaan eerst naar jouw praktijk Inge. Waarom ben je eigenlijk dit allemaal begonnen? Wat is voor jou het turning point. Oftewel het keerpunt geweest. Dat je dus zegt van de financiële wereld laat ik achter mij. En ik begin met spirituele, spiritualiteit. Uh, dat is begonnen een aantal jaren geleden. Toen ik erachter kwam dat uh, mijn dochter hooggevoelig was. Uh, en vanaf dat moment ja, ga je daarin verdiepen van uh, ja, de dingen waar je dan tegenaan loopt. Hè, als dat vaak op dat moment nog gezien wordt als problemen. Maar ja, uiteindelijk zijn dat gewoon uitdagingen die je dan uh, daarin ziet. En sowieso dat je je kind gewoon ge beter gaat begrijpen. En um, van daaruit kwam ik er ook achter dat ik zelf uh, hooggevoelig was. En dus ook dat al in mijn jeugd natuurlijk was. Maar ook ja, dat daar toen nog helemaal geen gehoor aan werd gegeven. En... Um, ja, dat je dat dus ook zelf niet, laat, niet gaat ontwikkelen. Je stopt het eigenlijk weg. Ja. Dus toen ben ik uh, opleidingen gaan doen. Um, onder andere ben ik in Engeland geweest in het Arthur Findlay College. En dat is een opleidingsinstituut voor mediumschap. Ja. Nou, dat, nou daar, uh, dat is fantastisch om daar te zijn. En uh, ja, van daaruit ging ik allerlei andere opleidingen doen. En uh, dan gaat het ook heel snel, omdat het zo bij je hoort. En... Um, Vandaaruit van daaruit ben ik ook mijn praktijk gestart, Omdat uh, ik wilde dat, um, ja, dat mensen dit stukje ook uh, bij zichzelf gingen ontdekken. En als ik daar iets in kan betekenen, dan uh, heel graag. En ja. zeker bij kinderen is dat heel mooi. Hoe oud is je dochter? Ze is nu bijna tien. Oh. Ja. Uh, mooi. Jij zegt net een, een opleiding voor medium, maar dat, dat is toch iets wat je... Het is eigenlijk dus niet een opleiding, maar meer een, een ontwikkeling, zeg maar. Dus wat, wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik bedoel, je wordt toch niet opgeleid voor medium? Dat ben je toch of dat ben je niet? Of? Daar zijn de meningen over verdeeld. Dat oh, weet ik niet. Uh, in, uh, nou, in Engeland zeggen ze van wanneer je, wanneer je daar naartoe gaat. Iedereen heeft uh, de potentie om medium te zijn. Iedereen uh, wordt net zoals dat iedereen met intuïtie wordt geboren. Zo wordt iedereen ook daarmee geboren. Het enige is van doe je er wat mee of doe je er niet wat mee. En daar is in mijn idee ook het allerbelangrijkste dat je erin gelooft. Kijk, op het moment dat je niet gelooft in dat er een wereld is. Uh, een leven na de dood. Ja, dan houdt het allemaal op. Dan zal je dat ook niet gaan ontwikkelen. Op het moment dat je daar wel bewust van bent dat dat er is, dan kan je dat wel ontwikkelen. En in Engeland is het echt zo dat de mensen die daar naartoe gaan... Het school, ja, absoluut. Ja, en ja, iedereen kan dus medium worden. Oh, dat uh, wist ik niet. Ja. Maar ja. ik denk wel dat er natuurlijk een voorselectie is van... Als je er helemaal niets mee hebt, ga je daar niet heen. Maar je dus daar zit moet, moet wel hooggevoelig zijn. Ik bedoel anders dan, je moet je wel de trillingen op kunnen vangen. En dat soort dingen meer. Of, of Ik denk niet. dat je open moet kunnen stellen. Dat ja. lijkt me toch ook wel. Ja, uh, mensen zegt van je bent een medium. Maar hoe ontdek je dat? Nou daar in Engeland is het gewoon door te doen. Ik weet dat de eerste dag dat we daar kwamen. Dan word je eigenlijk ingedeeld door... Ja, een medium een hele bijzondere man, Colin Beets, daar kregen wij les van en nou die voelde gewoon eigenlijk de mensen in en dan werd je in drie groepen verdeeld en ik weet dat ik echt, ja, smiddags uh, was het gewoon van, uh, ga maar zitten en je werd twee aan twee gezet en ga maar kijken ja. wie er bij diegene is. En ik ja. had het nog nooit gedaan, ja. dus ik had echt zoiets, oké, okay. ja. heel spannend, maar... Ja, het was heel verrassend wat Het is een beetje Harry had. Potter gebouw, hè? Ja, het is ja, prachtig. Het is echt, ja. Ik heb foto's gezien van die <laughs> van Older, die is daar ook geweest. En, uh, ja. ja, Het was echt het Harry Potter sfeertje wat daar dus hing. Maar we gaan even terug naar je, naar je praktijk, naar je bedrijfje. Uh, Shining Flower, wat, wat, wat doe je daar precies? Uh, nou, in principe doe ik uh, waar ik nu heel veel mee bezig ben, is vooral met kinderen. En dan werk ik op energetisch niveau met kinderen. Wat is energetisch niveau voor uh, de luisteraar? Even ter verduidelijking. Ja, dat ik op uh, energiebasis uh, met ze werk. Dus dat wil zeggen dat ik krijg een foto van de kinderen gemaild of toegestuurd. En um, dan maak ik contact met de kinderen. Die... foto? Ja. Ja, ja. Afspraak is wel dat de kinderen daar toestemming voor hebben gegeven. Anders, wil ik er niet, uh, anders begin ik er niet aan. Want dan komt er ook niets door. Dus die kinderen mm -hmm. moeten weten dat er iemand contact met ze gaat opnemen. En over het algemeen voelen kinderen dat niet direct. Het enige wat ze voelen is dat ze eigenlijk wel eens warm worden. Warm bij hun hart. Dat ze voelen dat er met liefde, uh, dat er liefde naar hen toe gestuurd wordt. En op die manier uh, krijg ik dus dingen door van de kinderen. De kinderen geven aan waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Dus jij bent de spreekbuis van het probleem van het kind, wat hij dus eigenlijk uh, uh, intuïtief uh, heeft, dat zendt hij uit naar jou toe... En, en, en jij vertaalt het naar de... Ja, het is, naar de ze ouders. vertellen het me echt. Ze vertellen ja, ja. het me echt. Dus het is echt een gesprek wat ik met hun heb. En ik vind het zelf ook Geweldig. altijd nog heel erg uh, bizar eigenlijk. Dat je gewoon echt van... Uh, dat ieder kind ook weer hele andere informatie doorgeeft. En uh, ieder kind begint ook op een andere manier. Sommige kinderen als ik die foto en ik een tune-in heb... Dan komt er meteen een, een heel verhaal. En een ander die is nog een beetje van... Goh, dit is wel een beetje gek. En uh, ja, dat is heel bijzonder. Maar... Uh, Via een foto, waarom niet face-to-face? -face? Uh, kinderen worden, vinden het soms vervelend om naar allerlei therapeuten toe te moeten en dat soort dingen. Plus dat je, als je het kind bij je hebt, kan je ook zelf gewoon eigenlijk afgeleid worden door wat ze um, laten zien. En als je met een foto werkt, dan kan je gewoon echt helemaal op hun intunen. Dan kan je helemaal, ja, dat wat zij willen laten zien kan je, komt er dan. En, maar de ouders nemen contact met jou opnemen, ja, aan, niet het kind zelf natuurlijk. Nee, nee, of het moet oudere kinderen zijn, maar uh, en dan gaat het gesprek, doe ik dan meestal wel met de ouders en meestal is het kind daar niet bij, maar het is wel zo op het moment dat die ouders er zijn en dan is het kind als het ware nog bij mij aanwezig. En dan, en dan vertel je ook wat het kind vertelt? Ja, aan de ik heb het ouders, allemaal of? uitgewerkt. Ja. Het hele gesprek heb ik op papier gezet, dus dat krijgen ze ook later mee. En um, ik heb ook, omdat ik met Cosmic Flower werk, dan kijk ik ook wat voor energies ze nodig hebben. En ook die tekst die daarbij hoort, ja, dat is dan echt het stuk waar ze in zitten. En, uh, Jij zegt langs je neus weg, omdat ik ook met Cosmic Flower werk, werk. Wat is Cosmic Flower? Cosmic Flower Energies, ja, dat zijn de meeste mensen herkennen wel bachbloesem. Ja. Nou, het zijn druppeltjes. Dus. Het zijn druppeltjes, ja. En. Het, is, het lijkt een beetje op er zit iets, uh, ja, er zit iets meer, er wordt ook enelsteen in verwerkt en uh, universele energie wordt erin verwerkt. Oké, okay. we gaan uh, in het volgende blok het hebben over, uh, ja, over die nieuwe onderneming van je, Orbisio. We gaan eerst luisteren naar een uh, stukje muziek. Ja, en ik geloof dat Rob dat heel graag wil aankondigen. Oh, oké. Okay. Ja, dat wil ik best doen hoor. En dat is, uh, ja, dat is een, echt een waanzinnig uh, mooi nummer. Origineel van uh, Charles Navour. En uh, deze uitvoering van uh, Elvis Costello. Ja, van de week uh, was de film op uh, uh, Notting Hill. Ja, ja, ja, ja, ja. geweldig. Ik vind het een van mijn, en, uh, we, we, we, uh, we, we hebben we allemaal zitten huilen ja, natuurlijk. Ja, ja, janken gewoon. En uh, dan hoor je dit nummer en dan denk je, ja, dat nummer, dat, uh, dat moeten Your we gewoon weer eventjes uh, draaien. Oké. Okay. trace of pleasure or regret maybe my treasure or the prize I I did prachtig nummer. Ik weet nog steeds niet welke ik mooier vind. Charles als Asnavour of... Uh, ik vind Charles, die ja. heeft een wat warmerste. Ja, dat is ook voor mij gevoel de originele, maar ja, dat, uh, ja, Notting Hill maakt weer veel goed natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Ja. Luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben vanavond als gast Inge van Duin. Zij is uh, op, oprichter van Bewustzijnscentrum Villa 533 in Vijfhuizen. Heeft een eigen praktijk Shining Flower en is medevernoot van een startende onderneming Orbitio. Het is een onderneming voor bedrijfsuitjes met spiritueel karakter. Um, we waren nog een beetje bezig met die Shining Flower. Ja, volgens mij ook wel. Ik heb ik nog niet helemaal het, dat is niet echt het, het hele gevoel erbij van... dat het afgerond was. Dat klopt dan? Want toch door de druppeltjes wat. Ja, ik, dat, ik werk dus met, uh, met de Cosmic Flower druppeltjes. En um, ja, het mooie daarvan is dat je, um, ik, ik krijg door welke druppeltjes voor, uh, voor het kind of voor de volwassenen op dat moment nodig zijn. En de tekst die daar dan bij hoort, ja, daar, dat is eigenlijk voor mij ook van... Hé, hey, ja, kijk, dat is het stuk waar ze in zitten. En dat is gewoon ja, ja, prachtig. Uh, Zegt DNA-frequenties ze jou iets? Ja. Hanneke Hoppenbrouwer Hanneke. en... En Wilka Zelders, ja. ja en Bilka Zelders, er hangt wat kunst van, jou, van haar bij jou. Ja, dat klopt inderdaad. Die hologrammen. Ja, ben ja. ik verkoop werk van haar in de winkel. Dat wist ik ja. dus niet. Dat vertelt Rob mij net, want die is bij jou geweest. En ik ja. heb helaas toen af moeten bellen. Maar leuk, want ja, Wilke is ook leuk. als gast geweest hier. En uh, Hanneke ook. Dus ja. ja, dat weet past ik. past mooi in de, in de serie. Leuk. Ja. Um, die praktijk van jou die is dus ook uiteraard in jouw, in jouw gebouw. Heb jij ja. nu als enige bijvoorbeeld een eigen kamer? Of is het gewoon dat je je kamer ook weer afstaat aan andere mensen? Um, nee, Op dit moment is het wel alleen mijn kamer, omdat het ook in mijn huis is. Dus je komt wel via het uh, bewustzijncentrum binnen. Maar dan is wel de kamer eigenlijk in een stuk van mijn huis. Maar er is kans dat uh, iemand die uh, magnetiseert, dat hij misschien de ruimte tijdelijk gaat huren van mij. Dus we moeten even kijken of dat uh, goed voelt. Is er dan niet een andere energie in? Ja, maar kijk, je moet toch zorgen dat je ruimte steeds schoon wordt, wie er ook in geweest is. Dus, ja. Uh, ja, dat is Dan zo. doe je smutsje? Ja, kan, maar je kan ook... Uh, wat, wat, wat? wat? wat? Smutchen? Smutchen met rook, met sali, uh, Schemaanse manier van reinigen. Oké, okay, ja, moet het even ik Sorry, niet. Uh, dat is... Ja, je okay. roept iets van smutsje, maar <laughs> ja. ik weet niet wat smutsje is. Maar okay. goed, dat is uh, dus, uh, een bepaalde manier van reinigen. Oké, okay, ja, dat okay. is het. Ja. Oké. Okay. Jij hebt wel iets met shamanisme. Ja, ik ben afgelopen week ben ik een aantal dagen in het opleidingsinstituut Meren geweest in Drenthe. En daar kwamen zes shamanen van over de hele wereld naartoe. En daar hebben we dus les van gehad. Ja, dat is een fantastische ervaring. En uh, zeker in het healing verhaal. Ik doe de healing touch opleiding. Uh, en um, ja, daar leer je echt praktisch werken. Maar dan met alles wat de shamanen vertellen. Dat kan je gewoon heel goed samenvoegen. Uh, er wordt ja, op een hele andere manier naar dingen gekeken. Maar wat je heel goed kan integreren in je praktijk. Dat is mooi. Dat is ook heel mooi dat het uh, zes uh, internationale. Ja. Dus, dus uit echte. Ja, van nieuw Zeeland -Zee uh, tot uh, Siberië. Ja. Heb jij ook een gids? Hm? Heb jij ook een gids? Ik denk dat iedereen gids heeft. <laughs> Oké, okay. ik vraag of jij. Veel mensen hebben ook wel een, een gids die ze echt kunnen aanwijzen. En die dus ook echt een gids is. Daar is ook naar luisteren en daar is ook echt mee werken. Ja. ja. Ik zeg geen Obibio, ik zeg Orbisio. Ja. En uh, vertel daar iets over als je wilt. Nou, Orbisio is, uh, Orbis, dat staat voor cirkel, voor heelheid. Hmm. En de IO is in oprichting. Ah. Dus een... Wij zijn ervan overtuigd dat heel veel mensen... Um, ja, eigenlijk heel graag de cirkel rond zouden willen maken voor zichzelf. Dus iedereen is een stukje in oprichting. En wat we heel graag willen is eigenlijk... Uh, ja, de dingen die wij doen in het uh, bewustzijnscentrum... om dat onder de aandacht te brengen bij bedrijven. En dan op een... Uh, ja, dat kan op een speelse manier. Dat kan ook op een wat, wat doordringende manier. We bieden trainingen aan. Natuurlijk heel veel mensen bij ons workshops geven, trainingen geven, coaching. Maar ook een stuk ontspanning en wellness. Het is natuurlijk heel mooi als je dat kan combineren. Dus waar wij zelf aan zitten te denken is dus om bedrijven aan te bieden voor hun personeel. Om die combinatie te maken. Dus een, een middagprogramma met een, een training een coachingswerk, een ochtendprogramma waaruit ze kunnen kiezen energiewerk of um, uh, ontspanning. En een avondprogramma waarin ook energiewerk of ontspanning gekozen kan worden. En er komen dus heel veel items uh, te staan waar ze uit kunnen kiezen. Van, Zoals? Ja, kijk, het kan van een zoom les zijn tot uh, inderdaad een tarot-workshop. Maar het kan ook gewoon dat een bedrijf zegt, nou, ik wil alleen trainingen voor mijn mensen hebben. He, dus wel s ochtends, s middags of avonds wil ik dat de mensen getraind worden in iets... Ja, dat kan. De bedrijven kunnen daar gewoon het kiezen. Maar je, je zet een, een bedrijfsuitje. Ik vind al dat een bedrijfsuitje is altijd zoiets van, uh, ja, lang levende lol. En. Uh... Ja, en wij zien dat dus anders. En ik denk dat steeds meer bedrijven zien van ik wil mijn personeel ja, iets, iets moois aanbieden. En ja, als dat dan ook nog kan met een stuk training erbij, dan. Um, ja, dan nou, denk ik, ik dat ben, je uh, hebt. afgelopen jaar onder andere bij uh, Rolien de Lange, uh, de Shemaanse opleiding, heb ik daar geassisteerd. En toen hebben we dus met de groep samen een, een, een powwow gemaakt. Dat is dus zo'n hele grote trommel, waar je dus ja. met zes mensen tegelijk op dat kan slaan. ]achtig. Het beslaat een hele paardenhuid, dat was echt... Maar als je ziet hoe dat verbroedert om zo'n ja. trommel te maken, dat, is echt, dat zou dus een hele goede tip ja, zijn om, om, om met zo'n bedrijf te maken. Ja, dat klopt. Ja, ik is zie iemand staan in de kantine en ja. dan allemaal eventjes je ongenoegen uh, erop ja. afgooien. Ja, precies. Je hebt nog meer muziek meegenomen. Ja. Ik heb um, Angels van Robbie Williams en daar heb ik een hele goede herinnering van omdat dat in het Arthur Findlay College in de kapel werd dat uh, nummer gedraaid en ja daar kan dat dus allemaal wel. En dan sta je dus gewoon met uh, alle mensen van daar uh, dat lied te zingen. Het is toch een heel modern lied, ik zou dat niet uh, echt zo Het daarin... gaat over Angels hè. Ja, ja dat is waar. Het is, ja, ja, ja. <laughs> is altijd bij Hoe ons zijn. Hoe heb je daar gezeten? Die, de, de, de... Ik heb, um, uiteindelijk ben ik maar twee keer een week geweest, dus... Um, ja, dus het ik geloof dat, dat ook meest, de meeste mensen gaan hooguit twee maanden of zo, heb ik begrepen. Of... Uh, nou, je kan er steeds zo vaak als je wil. zijn ja, mensen okay. die gewoon echt uh, jaarlijks drie, vier keer erheen gaan. Maar uh, ja, het moet ook wel te doen zijn. Hè? Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd naar het nummer.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 Feel the love is dead I'm loving angels and stay And through it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 natuurlijk uh, een van de betere. Uh, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gasten Inge van Duin. En Inge van Duin, wie ben jij eigenlijk? Ja, toen was het stil. Ja, hè? Wie ben je eigenlijk, ja. Ja, ik zou niet weten hoe ik daarop moet antwoorden. Ik ben iemand die iedere, ja, iedere dag weer in ontwikkeling is... ...iedere dag dankbaar is voor wat ik heb... ...en wat ik mag meemaken... Dus de beleven van de beleving in het hier en nu. Ja, absoluut. Ja, ja steeds meer. Steeds meer um, dat je ook op die manier naar de dingen kijkt. Dat als je hè, als je niet lekker voelt, nou, dat het lichaam iets aangeeft om daar iets mee te doen. En dat je je lichaam daar ook voor kan bedanken. Dat hij die rust bijvoorbeeld nodig heeft op dat moment. En op het moment dat je je heel fijn voelt om dan dankbaar te zijn voor alles wat je op dat moment mag meemaken. Oké. Okay. En... Een van de rationele beslissingen is dan geweest... het kopen van het pand Villa 533... en daar een onderneming in te gaan starten. Um, wat is um, um, de, de, de, de drive geweest? Ik bedoel... Uh, ja, het is, het is iets andersom. Het is... Um, op ik ben op een gegeven moment, werd ik weer in de financiële wereld getrokken eigenlijk. Op het moment dat ik ja, dacht van, hoe ga ik mijn geld verdienen? En um, ik ben op een boekhoudkantoor gaan werken. En er kwamen meer mensen op mijn pad van, goh, wil je mijn boekhouding niet doen? En toen ben ik bij mezelf afgevraagd van, wat zou ik nou heel graag willen? Toen heb ik gezegd van, nou stel dat het niets uitmaakt. Geld maakt niks uit, de situatie maakt niks uit, alles kan. Wat zou je dan graag willen? En toen kwam het antwoord, ja, een bewustzijnscentrum zou ik graag willen. Eigenlijk maar geen idee maar, waar dat vandaan zo, kwam, kwam. Ja, ik wil net zeggen, ja. kwam dat zomaar uit het niets? Nou, eigenlijk wel, ja. Oh. Okay. En toen dacht ik oké, okay, goed, als ik dat dan wil, ja, nou, en dan? En vanaf dat moment gebeurden er dingen. Dus ik, dit, mijn oog viel op dit pand en toen bleek dat het als bestemming had levensbeschouwelijke doeleinden. En ja, er kwamen mensen op mijn pad waardoor ik dat kon kopen... En zo ging eigenlijk van alles. En ook op het moment dat ik het had, dacht ik... Ja, ik moet wel zorgen dat de praktijkruimtes verhuurd zijn. Anders is het niet te doen. En iedere keer dacht ik van... Nou, wat zou ik nu voor iemand in willen? Nou, ik zou eigenlijk wel iemand willen die iets met voeding deed, doet. En diezelfde week word ik nog gebeld door iemand die zegt... Nou, ik heb geen idee waarom ik jou bel. Ik heb een praktijk als natuurgeneeskundige arts. Maar... Ik zoek eigenlijk geen ruimte, want ik doe het gewoon thuis. Ik ben op zoek naar iets van kinderjoga en ik kom op jouw site. En ik heb het idee dat ik jou moet contacten. Ja, en zij huurt nu een ruimte bij mij al uh, anderhalf jaar. Gedachtenkracht. Ja, een... absoluut. Ja. Dus alles gebeurde wat er moest gebeuren. En natuurlijk is het wel zo dat je af en toe dat vertrouwen dan ook moet hebben. En op een moment dat je nu weet ik het even niet meer. Maar dan voelde ik gewoon ja, zo enorm gesteund. Ja, dat ook daarin, uh... Dus je leeft je passie, je maakt goud van je leven, zou Geert Kimpen zeggen. Ja, als je echt probeert zonder angst en vol vertrouwen te, te leven dan, uh, en de dingen uit te zetten die je graag wil, maar dan wel vanuit dankbaarheid en niet vanuit uh, negativiteit. Als je doet wat je het liefste doet, zal het hele universum zich inspannen om te zorgen dat je krijgt wat je nodig heeft. Al dus Paulo Kueljo in de Alchemist. Ja, absoluut. En dat is eigenlijk wat jij aan het doen bent. Ja. Dat is heel mooi. Um, we gaan nog even naar een heel klein stukje muziek, en dat is, uh, ja, dat is het eigenlijk. Uh, Kenny Loggins en uh, Michael McDonald met uh, This Is It. <applaus> Still, somehow, I believe you'll always survive. Now I'm not so sure you're waiting here. One good reason to try. Look, what more can I say? What's left to provide? Luisteraars, goedavond. Dit is Dionne Schreurs en ik breng jullie weer even op de hoogte van de activiteiten in en om Zandvoort op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Ik zeg altijd even erbij dat je alles uitvoerig kunt terugvinden op www.inspiratieradio.nl. Want er komt zo direct weer van allerlei informatie over eh, allerlei leuke activiteiten. De eerste is morgenavond op 4 juli en het is een cursus houden van jezelf. De cursus wordt gegeven op 6 volgende maandagen in Amsterdam. Tijdens deze cursus leer je begrijpen en voelen dat jij zelf liefde bent. Op donderdag 7 juli is er weer een avond waarin vernieuwend denken volgens de filosofie van Louie, Louise Hey wordt aangereikt. Dit wordt gedaan door Tjoeke Zuurlohe. Zij is overigens al eens eerder bij ons in de uitzending geweest, dus mocht u toen door haar erg geïnspireerd zijn, een cursus van haar is op 7 juli in Zandpoort. Dit is voor mensen die nieuwsgierig zijn naar hun persoonlijke ontwikkeling. Mary Jones, Soul Healing Vibration zangeres. Ja, een hele mondvol, maar erg populair. Zij is sinds mei in Nederland en gaf een aantal workshops op het gebied van sound healing. Ze sluit op 7 en 8 juli haar Nederlandse tournee af met een bijzonder concert in IJsselstein. En dan, ben je nieuwsgierig naar Rijke of Shambhala? Geef je, dan voor nu, geef je dan op voor een uitwisselingsbijeenkomst op zaterdag 9 juli hier in Zandvoort. Nou, dan zijn we weer bijna aan het einde. Vanaf 11 tot en met 15 juli is er weer een unieke zomertraining. Schoolt, stroomtaal, mijn excuses, Ik krijg je gewoon een spraakgebrek van. In Sandport Noord. In deze mooie training ga je aan de hand van schrijvers zoals Joseph Mur Murphy, Eckhart Tolle en Wayne Dyer, Neil Walsh, ja, een hele mond vol, leren op welke manier en met welke methodes je totale zeggenschap kunt krijgen over je denken en doen. En maak je kennis met stroomtaal als leefstijl. Dit was weer een greep uit de vele activiteiten die wij in onze agenda hebben staan. Tot aan onze volgende uitzending op 17 juli. Kijk voor meer inspiratie. Uh, nou, zelf dat ook. Maar kijk vooral voor meer informatie. En om u aan te melden op www.inspiratieradio.nl En lees alles nog eens op uw gemak door. Heeft u zelf een activiteit te melden? Mail dan aan mij, Dionne Scheurs. Agenda.inspiratieradio.nl Dank u wel. Nou. Ja Inge, zo'n uurtje vliegt voorbij. Hè. Het is echt uh, alweer over. We gaan uh, naar de klok van het, uh, van het nieuws alweer. Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor het hier zijn. Graag gedaan. Jij bedankt voor de uitnodiging. Mario ook, dankjewel. Alsjeblieft, het was heel leuk om even in te springen. Ja, ja en Rob, uh, de techniek is weer als van vanouds. Dankjewel ook daarvoor. De volgende uitzending is op zondag 17 juli. We hebben dan Mabel van den Dungen in onze uitzending en zij heeft vele boeken geschreven over het boeddhisme. Ik meen een stuk of negen wel. En haar laatst verschenen boek, dat was het tiende, dat was ambassadeur van de liefde. En daar heb ik samen met haar uitgever de boekpromotie voor mogen doen. Dat was echt een unieke belevenis. Ik uh, ben heel blij dat ze gaat komen. De uitzending wordt gepresenteerd door Richard Buitenhek.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 Ja, dat klopt um, Ik heb iets meegenomen um, Wat ik zelf een uh, hele mooie tekst vind um, En wat mij uh, nog iedere dag uh, Eigenlijk wel uh, bezighoudt En ik ga het uh, voorlezen Graag De kikkers en de haan Een leerling vroeg zijn leraar Meester, is het goed om veel te praten? De leraar gaf als antwoord Hoor de kikkers en de haan Kikkers kwaken dag en nacht Niemand luistert naar hen de haan kraait smorgens maar drie keer en dan weet iedereen dat het weer ochtend is. Het is dus belangrijk om op het juiste moment iets te zeggen. De leerling knikte en zweeg.